Zes uur, Joris Tubenitski met het NOS-journaal. Vrijwilligers zoeken vandaag op de Utrechtse Heuvelrug... en in Limburg opnieuw naar de vermiste broertjes Ruben en Julian. In Utrecht wordt gezocht in het bos bij Austerlitz. In Limburg zoeken mensen bij de plaats Beek... waar de vader en zijn zoons werden gefilmd... bij een tankstation in de buurt. De politie gaf gisteravond een gedetailleerde kaart vrij... met de route die de vader heeft afgelegd... voordat hij zelfmoord pleegde in de bossen bij Doren.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 Goedemorgen op deze 12 mei. Hartelijke moederdag. Ja, Ik hoop dat je iets leuks hebt geregeld voor je eigen moeder. En uh, mocht je nu denken, oh, ik heb echt totaal geen idee wat ik moet regelen. Nou, Charlie van B&A University die, uh, maakte in ieder geval een top ontbijtje klaar voor haar moeder. Dus uh, misschien dat je daar inspiratie uit kunt opdoen. Dat hoor je straks. Ook hoor je dan uh, Sophie van BnA University. Die werkte namelijk een dagje als uh, taxichauffeur. En uh, Chris die ging erop uit om uh, de... D-V-O-L-M-I-Z-H-T-N-B-W-D-Award van 2013 uitreiken. Nou ja, wat dat dan precies is, dat hoor je zo meteen. En ja, de slot, uh, het slot van uh, de hockeycompetitie is echt enorm spannend. En dat uh, is op dit moment allemaal bezig, dit weekend en volgend weekend. Dus uh, ik ga zo meteen ook bellen met Jacques Brinkman om daar me uh, over bij te laten praten. Ja, en sinds donderdag zijn er 27 teams in Drenthe bezig om Nederlands kampioen luchtballon varen te worden. Ja, want ook daar heb je een Nederlands kampioenschap voor. Nou, hoe zit zo'n wedstrijd in elkaar? Ilan van B&A University, die voert een wedstrijdje mee. Oké, okay, actie. Showtime. De deur open. De deur open. Frans, wat ben je nu aan het doen? We zijn nu de ballon aan het klaarmaken voor vertrek en we hebben nu al haast omdat we buiten de tijd gaan lopen, dus we zijn even hard aan het werk. Komt er dan aan? De is aan. Er ja, is aan. Jouw routekaart. Auto-sleutels buitenboord. Los. Los. Pick-off. Dank je Oké, okay, succes. Hoi, jongens. Hoi. Hey, de hoi. Hoi. Nou, en nou van niet, hè? Daar gaan we dan. Hoeveel meter hoogte zijn we al? Uh, 75 meter, denk ik, uh, op dit moment. Dat was even stressen hè? Het is even een kwestie van uh, doorwerken, maar dan heb je ook wat, hè? En is het nu uitrusten of moeten we nu nee, ook... Nee, uh... juist nu begint het pas. Um, we moeten namelijk zien dat we ons doel halen. En daar zitten we nu uh, ongeveer een kilometer vandaan. Ja, Ilse, jij vliegt ook mee, hè? Mm -hmm. klopt. Hoeveel ballonnen tellen we eigenlijk? Even snel tellen, 1, 3, Nou, schat op 20, 30. Dat is vooral wedstrijdballonnen om je heen. Er zijn die uh, langwerpige ballonnen. Er zit ook maar één, uh, één passagier in, een piloot. En die zijn ook echt gericht om uh, te winnen. Frans, wat, wat is dat mysterieus geluid wat ik hoor? Nou, je hoort uh, de brander van mijn ballon plus nog 26 andere. En dat is wat, uh, het geluid uh, wat je hoort. We vliegen nu over de bomen. Ben je niet bang dat je in de bomen terechtkomt? Nee, we hebben de ballon volledig onder controle. We proberen op bo boomtop hoogte over deze bomen te gaan. En dan hier achter deze bomen zo laag mogelijk boven het veld uh, zakken. Zodat we zo min mogelijk wind hebben. Is het eigenlijk varen of vliegen? Varen, uh, varen is het. Ja. We drijven op de wind, zeg maar. Dat is eigenlijk het idee achter het ballonvaren. Op het Nederlands kampioenschap ballonvaren is, ja, we zijn nu eigenlijk al begonnen. Ja. Wat is precies het doel wat we nu gaan doen? Nou, uh, we hebben, krijgen opdrachten mee van de organisatie voor een bepaald aantal doelen. En uh, de doelen liggen in dit geval een eigen aangewezen doel, een doel wat door de jury is aangewezen. En nog een opdracht om in 20 minuten tijd zo min mogelijk afstand af te leggen. Dus dan moet je de wind opzoeken die zo laag mogelijk is. Dat betekent dat we proberen te schuilen achter bomenrijen. Op dit moment staan de bomen helaas nog niet in het blad. Maar uh, ja, dat is eigenlijk zeg maar zo'n beetje het, uh, het doel. Wat is er nu gebeurd? Nou, de, het doel is uh, ge, uh, gesloten, dus je mag eigenlijk uh, niet meer uh, gooien. We gooien dan toch en dan zien we het dan maar als training. Ja. Want we, hangen er, we komen er steeds dichterbij bij, bij dat oranje kruisje op het grote veld. Ja, dat klopt, maar we zijn te langzaam. <laughs> Hoe snel gaan we nu ongeveer? 1 ja, km per uur of zo. <laughs> nou, daar gaat de target dan. Een klein oranje lintje, die gaan we helemaal naar beneden gooien. Kijken of hij precies op het oranje kruisje terechtkomt. En het publiek staat er omheen. Kijken of het gaat lukken. Het gele lintje is ongeveer twee meter van een oranje kruis gevallen. Niet te de target. Het publiek heeft er wel van genoten. Ja, mooi. Nou, we zitten weer in het busje. De, de ballon is opgeruimd, het mandje zit in de bus. En Cas, uh, en jij zag het allemaal van beneden af, hè? Hoe, hoe zagen wij eruit daar van boven? Ja, een uh, kleine. Gaan we misschien winnen? Of, uh... Het zou wel leuk zijn, hè? Als we daar ook zo'n grote beker mee naar huis kunnen nemen... Dan, uh kan wel een jaar lang trots zijn. Dat zien we vanmiddag dan. Ja, de, ja, dat hoop ik wel. Op dit moment zou de allerlaatste ballonvlucht zijn... maar helaas, helaas, de wind die staat niet goed. Vanmiddag horen de ballonvaarders de uitslag. En op Twitter, als je ons volgt, at University... dan kan je ook nog een mooie foto zien tijdens de vaart... met een prachtige zonsondergang. Dit is dan. Heart of Stone. En het is uh, zondagochtend. Voor veel mensen is dat uh, een sportdag. En vandaag niet zomaar een sportdag. Misschien wel de slotdag van je competitie. En nou ja, een van de mooiste sporten die er is: dat is natuurlijk hockey. En uh, Jacques Brinkman is ex-tophockeyer in de hoofdklasse. En hij speelde onder andere bij Kampong, Amsterdam en Stichtse. En hij heeft maar liefst 337 wedstrijden gespeeld in het Nederlands elftal. En werkte daarna ook nog als trainer en coach bij uh, onder andere Amsterdam, Stichtse en Laren. Jacques, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Um, ja, nou ja, vandaag uh, zijn er, is er in ieder geval uh, één spannende wedstrijd. Laten we het eerst over de, de mannen hebben. In, ja. in, in de hockeycompetitie. Um, want ja, Oranje-Zwart en uh, Kampong die hebben twee keer al tegen elkaar gespeeld. En de eerste wedstrijd won Kampong met 4-1. En um, gisteren won Oranje-Zwart met 3-2. En toen zei uh, coach van Oranje-Zwart, Michel van den Heuvel, dit. Ja, het is uh, altijd alle hectiek van een waanzinnige play-off wedstrijd. Natuurlijk, we hebben de eerste verloren bij Kampong uit 4-1. Uh, komen 1-0 achter, dus dat brengt toch uh, nog extra druk met zich mee. En uh, dan ontstaat er eigenlijk een, een do-or-die situatie... die beide ploegen volledig aangrijpen tot, uh, tot op de grens. En uh, dan maakt hockey wel verschrikkelijk aantrekkelijk. Ik zou willen dat we wekelijks dit soort potjes zouden zien. Dan uh, kun je denk stadions gaan bouwen. Was dat zo, uh, Jacques? Ben je het met hem eens? <laughs> nou, er was in ieder geval een, een, een spannende wedstrijd. En er gebeurde wij zeggen do-or-die. Maar dat was uh, letterlijk het geval. Uh, zelfs uh, de uh, pakistanse internationals... Nou, uh, op het beeld eruit te zien dat uh, de Pakistanse nummer 7 van Orijn Zwart, uh, alleen... de, de voorstander van Kampongen, uh, op zijn neus sloeg. Of die knak nou, gebroken is, is, nog te vragen, maar dat zal nog wel een staartje krijgen. Maar dat was in ieder geval een fysiek hele pittig wedstrijd... En dat is in het voordeel van, uh, was in het voordeel van Orijn En Orijn zal het vandaag uh, ook zeker weer op die manier uh, gaan proberen. En uh, nou, ze doen er in ieder geval alles aan. Ze hebben Thomas Brils... die was er tot nu toe niet bij. Dat is een Belgisch international, die had een nee. Nederlands verplichting. Maar die doet vandaag weer mee. En Kampel mist toch wel uh, zijn sterfspeler speler, Kempelman. Want die kreeg gisteren tegen, gister, tegen Wijnz zijn derde gele kaart. Dus die is, is vandaag geschorst. Ja, en um, het viel mij op dat er heel veel doelpunten worden gemaakt uit de strafcoorders. Ja. Ja, hoe zijn die eigenlijk te verdedigen? Ja, nou nee, goed. Uh, Oranje-zwart heeft daar min van de wereld voor, alleen die zit met zijn uh, uh, enkel in het gips, dus die doet niet mee. Dus Oranje-zwart speelt uh, heel veel uh, variaties op de tip in en dat is eigenlijk uh, nog veel lastiger te verdedigen, dus gingen er gisteren ook twee in. En Kampong heeft met uh, Roderick is natuurlijk corner de corner man van uh, Nederland, uh, ook van Neil zelf wel, uh, tot voor kort. Maar ja, je moet ze wel eens krijgen. En Kampong heeft gisteren maar eentje gekregen in de allerlaatste minuut. En die, die ging helaas naast. Dus ja, corners zijn moeilijk te verdedigen in het hockey. Daar moet je uh, een hele goede keeper voor hebben, een goede uitlopen. En ja, veel goals vallen uit, uit, uit de strafcorner. Ik zag toevallig ook een uh, tweet deze week uh, over Kampong Heren 1. Die hadden namelijk uh, bij de, voor de eerste wedstrijd een uh, gesprek gehad met uh, Tom van het Hek. En die wonnen toen. En toen vroeg diegene zich af met wie moet uh, Roi Zwart nu gaan eten? Maar uh, ja, zouden ze dat nog een keer gaan doen, denk je, of niet? Te inspiratie nou, weet je, inspiratie en, en en en dat is. Dat, uiteindelijk gaat het vandaag ook weer om hele kleine details. En wie wil nou echt? Wie heeft nou echt het vertrouwen en die speelt helemaal vrij uit. Dus dat soort dingetjes. Ja, dat gaat vaak een eigen leven leiden. Dus dat moet je niet nog een keer herhalen. Je moet elke wedstrijd weer opnieuw geschiedenis schrijven. En het zou heel spannend worden. Zelf verwacht ik dat. Uh, ja, oranje zwart, het is niet voor niks dat ze uh, eerst zijn geëindigd in de reguliere competitie. Mm -hmm. En zullen vandaag denk ik toch aan het langste eind trekken, ook omdat ze toch weer thuisvoordeel hebben. Dat speelt toch, uh, speelt toch wel een rol. Ja, dus vandaag om drie uur het is ook te volgen live bij uh, de NOS. Dan uh, speelt oranje zwart thuis die derde wedstrijd tegen Kampong. En dan uh, nou ja, wordt er dus beslist wie er uh, nog meer doorgaat naar de finale. Want degene die al doorgaat, dat is uh, ja. uh, Rotterdam. Ja, Rotterdam heel knap, had ik eigenlijk niet verwacht. De eerste wedstrijd op hemelvaart winnen ze na het nemen van uit. Dus als het gelijk wordt en de verlenging niet wordt gescoord, dan worden de Jura's genomen. Vijf, nou Rotterdam wint die wedstrijd. En gisteren toch wel heel ruim gewonnen, van doen 1-4. En met drie doelpunten van Simon Child, dat is een Nieuw-Zeelandse international... En uh, ja, voor Teun de is het uh, in ieder geval zijn uh, laatste kans om dan als de Nederlandse titel te pakken. En uh, dat hij gaat aan zijn heus voorbij, heeft hij in ieder geval volgende week nog wel een uh, kans om de Euro-Hocumie. Dus komend weekend uh, met Bloemendaal op Bloemendaal te winnen. Moet ze in de finale eerst nog wel van Amsterdam winnen en dan nog weer de finale. Maar ik had... Ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik dacht dat we dat thuis uh, Rotterdam uh, zou pakken. Maar uh, ja, heel knap dat Rotterdam die wedstrijd met 1-4 uh, heeft gewonnen. Ja, dat is nogal een, een groot verschil ook. Dus niet zomaar winnen, maar ze uh, is inderdaad dik gewonnen. En inderdaad, wat je al zei, ja, Teun de Noor, die speelde dan zijn laatste competitiewedstrijd. En dat sluit hij dan ook niet op een hele lekkere manier af, lijkt me. Nee, nou goed, uh, hij zei zelf gisteren ook al, gelukkig uh, heb ik volgende week nog een mooie uh, kans om uh, toch nog een hele mooie uh, prijs te pakken. Want ja, kampioen van Europa is ook een prijs. Ik denk uh, de landstitel titel, uh, ja, had ik natuurlijk graag willen winnen. Maar volgende week, ook op, op, op Bloemeraal, gewoon in zijn eigen club, op zijn eigen club, denk ik dat hij er alles aan gaat doen een heel Bloemeraal, want de tribunes zijn gebouwd en, en nou, iedereen zet daar toch echt in om uh, een, uh, iets moois neer te zetten. Maar nogmaals, Amsterdam, die dus dit seizoen net buiten de playoffs offs uh, ja die zullen er ook alles aan doen om toch ook nog een prijs te pakken. Ja. Dus dat wordt volgende week, zaterdag, uh, Bloemeraal-Amsterdam uh, nog een hele... Hele mooie wedstrijd, ja. En te hoop is natuurlijk voor de Nooijer dat hij wint... en dan echt met een titel afscheid kan nemen. Trouwens nog even over die wedstrijd uh, tegen Rotterdam. Want het uh, derde doelpunt van Rotterdam... dus dat was dan ook weer inderdaad die Simon Child... wat je al zei, die drie keer heeft gescoord. Maar die, die goal, dat was echt... ik heb het even gezien, leek wel een honkbal... zoals die erin ging... Hoe, hoe, hoe kan dat? Want dat, je mag toch niet uh, vanuit de lucht slaan? Of Wat zijn dan de regels precies? Ja, nou, de regels zijn dat je, dat je geen stiks mag maken. Ik hoop dat ze dat snel afschaffen bij de Euro League. Europe, wat volgende week uh, gespeeld wordt. Dan mag dat soort dat, dat dingen allemaal wel. Dus hockey is best aan het experimenteren met wat met versoepelen van de regels. Maar hij hield zijn stik in ieder geval onder zijn schouder. Dan mag het. En hij is ook in Nieuw-Zeeland en Australië. Hij crickert natuurlijk gigantisch grote sport. Dus hij, hij heeft vroeger ook veel gekrackert. En hij crickert er ook ah. ja, als... Dus hij slaat hem er weer gewoon in. Ja, op dit moment denk ik het mooiste doelpunt van, uh, van de playoffs. Ja, ja. Ja. Nou ja, dan nog even over de dames. Um, in ieder geval, ja, slecht nieuws voor Naomi van As, hè? Want die heeft er de kruisband afgescheurd, hoorde ik zelfs. Ja, die, die de voorste kruisband volledig afgescheurd. Uh, Lara dan Bos was de eerste wedstrijd op Hemelvaart 1-2 voor Den Bos. Iedereen dacht dat hij gaat Den Bos makkelijk winnen. De Laris wordt geleid. Ook daar verlenging geen doelpunt, shoot-outs. Maar ja... Dan zou je zeggen, daar ik nooit iemand Nou, nee, Omi neemt de shootout en ik, ik heb het niet gezien, maar die draait op een of andere manier, gaat er iets mis. Ze wordt botst op de kiepste kortom. Uh, en uh, ja, ze schudt het voorste volledig af. En uh, ja, minimaal zes maanden uit de relatie. Zes uh, maanden, ja. Uiteindelijk is waren wel doorgegaan, maar goed, daar heeft nou ook niet heel veel aan. Die zal natuurlijk nu behoorlijk balen. En ja, dat is minimaal zes maanden uh, herstel. Dus daar goed, ze heeft geluk, gelukkig. Dat is, maar in ieder geval zeven mensen om zich heen bij Laren die dat uh, vaker mee hebben gemaakt. bij de mijn bos heeft kruisbandig, heeft de slabers Dus ze uh, heeft om zich heen een aantal speelters die weten wat het is om zes uh, tot negen maanden te moeten revalideren. Maar het is natuurlijk uh, een persoonlijk drama. Maar in ieder geval vandaag gaan de bos en laren wel. Uh, ...op herhaling om uh, te kijken wie dan uiteindelijk naar de finale gaat... Ja. ...tegen of SCC of Amsterdam, die spelen de andere wedstrijd ook vandaag. Want dat is daar, dat is daar ook 1-1 naar de ja. wedstrijd. Dus uh, drie wedstrijden vandaag om drie uur. Eerst Oranje-Zwart uh, thuis tegen Kampong... ...en uh, Den Bos thuis tegen Laris, Stichtsen thuis tegen Amsterdam. En dan uh, volgende week zondag ja, de finale, maar misschien eventueel ook nog op 1 juni. Dus uh, nou ja, ik spreek je graag volgende week weer, zak Afgesproken. Oké, okay, dankjewel. Since the first day we walked the earth, it's time to read the final woman's work where there's love. I don't know what we're capable love. Watch my mother as a little girl, he's they carry the weight of. In these footsteps out Cry hele jonge nog, Sabrina Stark met A Woman's Gonna Try. Nou, en uh, dan weer de wat oudere vrouwen, Patricia Pai, Tatjana Simic en Helene van Rooijen. Het zijn allemaal Cougars. Het zijn oudere vrouwen die het met jongere mannen doen. Nou, Chris van Bienen University die leek dat wel wat. Die uh, hoopt ook ten prooi te vallen aan één van deze vrouwen. Alleen ja, hoe kom je daar dan bij in de buurt? De oplossing is heel simpel: je bedenkt gewoon een award en gaat hem uitreiken. Hallo, mijn naam is Jeroen van Inkel en ik zou toch kiezen voor Helene van rooien. En dat zal ik je uitleggen. Uh, als een vrouw gek is, dan is de seks het lekkerste. Hebben ze mij al ooit verteld. In een boekje gelezen, weet ik veel, zag ik ergens op een uh, deur staan in een toilet. Maar in ieder geval daarom dus. Theo, goedemiddag. Ja, ik denk dat tegenover mijn relatie niet is netjes is om dit ding op de radio te roepen. Zo zou ik geen oude vrouwen doen. Hoi. Hoi, ik ben Pieter Dirks en ik zou toch Tatjana Simic nog wel... Simic, Tatjana, nou Tatjana, zie je wel, ik moet niet eens in die achternaam beginnen. Ik zou Tatjana, uh, daar zou ik dan eventueel nog wel wat workouts mee, mee willen plegen. Al was het maar omdat ik dan een afval met een lekker strakke buik uh, thuis kom. Hoi, ik ben Casper uh, van Kensington en ik zou uh, Tatjana Simic toch nog best wel doen. Volgens mij is het een beetje alsof je een frikandel in de gang gooit... Maar het zal vast gezellig zijn. Goed. Nou, je hoort het, de bekende Nederlanders, die zijn uh, redelijk verdeeld, maar toch de meeste kiezen voor Tatjana Simic. Maar deze prijs zou natuurlijk geen echte prijs zijn als het niet ook gewoon de mensen op straat uh, enquêteert. Dat heb ik gedaan. Daarvan zijn de resultaten als volgt. Uh, Patricia Pai heeft uh, 6,14% van de stemmen gekregen. Tatjana Zimmick heeft 11,9%. En Helene van Rooien heeft 82% van de stemmen binnengehaakt. Ik ga maar naar Amsterdam toe, naar Helene van Rooien toe, kijken of ze blij is met deze award. Ze is er bijna hoor. Ze is er bijna. Ik ga er even roepen. Oh, top. Kijk, aan. dankjewel. Ja, jij bent de dochter, hè? Ja, klopt. Ben je trots op je moeder? Heel trots. Ja? Krijgt ze vaak dit soort awards? Volgens mij wel, hè? Uh, ik weet niet of ze er een award voor heeft gewonnen. Ik heb het wel vaker gehoord, maar ja. ik denk dat jullie wel de eerste zijn die er echt een award ja. van hebben gemaakt. Ik, denk, ik maak het ook even tastbaar voor haar. Kijk. We ja. ben helemaal de Maurice de hond uit gaan hangen. En, uh, <lacht> dit is het resultaat. Ik hoop dat ze dan accepteert. Nou, dat zou wel heel lullig zijn als dat niet zo ja, was. Dan kan ik wel een zaken naar, naar Hilversum. <lacht> Huilend. Daar komt Helene Verrooyen aan. Ik kom je een prijs uitreiken. Wauw, dat mag altijd. Ja, uh, kan je oplezen wat erop staat? D-V-O-L-M-I-Z-H-T-N-B-W-D Award 2013. Die ja. is al heel vaak uitgereikt, hè? Toch wel? Ja, volgens mij Waar wel. Waar staat die voor dan? De volmis... De. de vrouw op leeftijd, maar ik zou haar toch nog best wel doen. Award 2013. Ah. Hij is helemaal voor jou. Die hebben hem ook voor mij bedacht. Ja, nou, is... je, had, je had nog twee kandidaten <laughs> tegen je. Patricia Pai en Tatjana Simik. En ik heb gewonnen! Ja! <lacht> nou, maar Patricia, dat ja. ja, nou, is wel een schat. Maar ik ben wel blij dat ik van Tatiana heb gewonnen. Ja. Want die is blond, dus meestal winnen de blondines. Weet nou, je, de vrouw op leeftijd met... De vrouw op leeftijd, leeftijd maar, maar ik maar... zou haar toch nog best wel doen. Award woord 2013. Mag ik nog mensen bedanken hiervoor? Je mag uh, de stemmers bedanken. Ja, ik wil iedereen bedanken die op mij heeft gestemd. Ik hoop dat ik de woord elk jaar krijg. Ik ga nu alles op alles zetten om elk jaar weer in de wacht te slepen. En, uh, en om ja, iedereen te verslaan die, die deze van mij ja. af probeert te halen. Want Super. dat zal me niet gebeuren. Ik bedoel, dit, dit is een soort Wimbledon-beker. Ja, hij is en, mooi, hè? Ja, en die tennissers die willen ook elk jaar gewoon weer Wimbledon winnen. Dus ik wil deze beker elk jaar winnen. En dan ga ik echt... Uh, strijden. Ja, dan ga ik strijden. Oh, God, ik ben zo blij. Ik kan niet zo vaak een woord. Dus niet? Nee, nee, echt niet. Nee. Het is mijn tweede woord Echt? Nou, dan ben ik blij dat ik ja, op nummer twee sta. Mijn tweede woord ever, ja, nee. Ja. Ik hoest oh. voor hem. De d -V -O l m i z h t n b w d award van 2013. De vrouw op leeftijd. Maar ik zou het toch nog best wel doen. Voor Helene van Rooijen. En wil je een hele gelukkige Chris zien? Met de winnaar. Check dan facebook.com slash University. Lekker op uh, zondagochtend. Every breath you take. En het is één uh, minuut over half zeven op dit moment. Lieke Even kijken wat er op dit moment dan uh, trending is. Oftewel waar het meest over wordt gesproken op Twitter. Um, Hekje QSEU13. Dat is geen ingewikkeld televisieprogramma afkorting. Of een muziekfestival. Nee, het staat voor... Quantified Self Europe Conference 2013 en dat uh, vond gisteren plaats in het Casa 400 hotel in Amsterdam. Ja, en er komen mensen die zich bezighouden met self-tracking. We've got a specific technology called perceptive media, and it allows um, us to change the story, the narrative, based on the implicit actions of the user. So it's changing the program based on sensors such as um, the jawbone, or the fitbit, or anything else. Ja, het is iemand van BBC die uitlegt dat je dus... Um, dat een televisie kan meten hoeveel jij die dag bewogen hebt. Hoeveel stappen je hebt gezet. En als dat dan te weinig is, dan krijg je automatisch op televisie een programma te zien. Dat gaat over sport of iets dergelijks. Om je aan te moedigen om uh, wat meer te bewegen. Nou, en dat soort snufjes worden allemaal besproken daar op het QSEU 13. En is daarom ook uh, trending op Twitter. Ook hekje uh, voor gra. Dat gaat over de wedstrijd Fortuna Sittard, de graafschap. Want uh, de graafschap trainer Pieter Huistra, die twitterde gisteren in de bus op de terugweg van Vorgra. Trots op ons team, ik kijk uit naar een mooi vervolg. Dran in een volle vijverberg, hekje twaalfde man. Nou, ze wonnen met 3-1 en zijn door naar de tweede ronde in de playoffs... dus weer een stapje dichterbij de eredivisie, net als Ahead Eagles. En uh, hekje moederdag is ook al uh, trending... want mensen zijn volop bezig om hun moeders te feliciteren via Twitter. Vandaag is het precies drie jaar geleden dat in Tripoli een vliegtuig neerstortte. Een vliegkamp die uh, alleen de toen negenjarige Ruben overleeft. En vandaag werd in 1935 de Alcoholics Anonymous, oftewel de EE, opgericht door twee Amerikaanse doktoren. En op dit moment zijn er meer dan twee miljoen mensen wereldwijd lid van deze club. Ja, en er is uh, natuurlijk ook iemand jarig, meerdere mensen, namelijk twee. Ik neem je mee. Je weet wat ik nu voel. Jij muziek. Dus laat je zien ik bedoel. Ik neem je mee. Ja, dit liedje kun je kennen van Gers Pardoel, de Nederlandse rapper. Maar hij heeft ook een tweelingbroer, Robbie Pardoel. Dus die is vandaag ook jarig en hij is 32 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Robbie En ook uh, de groeten aan je broer Gers natuurlijk. En uh, Jason Biggs, de acteur die uh, ooit wereldberoemd werd, omdat hij in de film American Pie speelde. En daar zijn geslachtsdeel in een appeltaart stak. Die is vandaag 35 geworden. En de allerbekendste skateboarder ooit, Tony Hawk, die is vandaag 45 geworden. Hij nam op indrukwekkende wijze afscheid van zijn carrière... door als de eerste mens een sprong te maken waarbij hij 2,5 en een half keer om zijn as draaide. Inmiddels zijn er maar liefst 14 computerspellen met zijn naam gemaakt. En dan het weer. Ja, Vandaag uh, ochtends is het half tot zwaar bewolkt met af en toe regen. En in in uh, het zuidoosten, dus vooral Limburg en uh, het oosten van Noord-Brabant, daar is zelfs kans op onweer. Smiddags klaart het dan op, maar ja, in de avond dan neemt de bewolking vanuit het westen weer toe. Het wordt in ongeveer 13 graden. En Ik zal ook even kijken op de buienradar uh, hoe het er op dit moment voor staat. Nou, een beetje rond uh, over Utrecht hangt wat uh, regen bij en het zuiden van Noord-Holland. En een heel klein vleugje al uh, in het zuidoosten. Nou ja, het, het valt nog mee in ieder geval. Um, even kijken. Ja, als taxichauffeur heb je elke dag tientallen mensen in je auto. En Sophie van BnA University die is eigenlijk wel heel erg benieuwd... Uh, of het echt zo is dat die mensen allemaal hun verhalen vertellen delen ze zomaar alles met een wildvreemde in de taxi. Nou ja, ze nam de proef op de som en reed een middag rond als taxichauffeur. Hallo, waar moet jij naartoe? Hoi, uh, ik ga naar knsm eiland. knsm eiland, zullen we dit even intikken? Wat is je naam trouwens? Henna. Henna, hallo Henna. Welkom in de taxi. Even kijken, uh, even navigeren naar adres. Oké, okay. ga berekenen. Oh, vet veel gehaald. Hoeveel geld voor je vriendin is dat dan? Okay. Is ze jarig? Nee, ze is uh, net teruggekomen uit Australië. Dat moeten we natuurlijk uh, vieren met veel eten chocolade en chocolade. Nee, hoe lang heb jij haar niet gezien? Een uh, paar maanden. Uh, ze heeft een lichtje uh, daar ja. en familie. En uh, daarmee is ze eigenlijk gewoon uh, een beetje rondgetrokken. Ik weet eigenlijk niet meer precies waar. Ze heeft het me wel verteld, maar ik ben ze gegeten. Hanna, heel veel ja. plezier bij je vriendin. Ja, doei. Doei, dankjewel hè. En, uh, doei en ja, goed. veel doe. succes. Dankjewel. Goed. Wie, uh, wie heb ik nu in de taxi zitten? Juri. Juri. gaan Van we snel naar Leidsche Prij, want daar ja. moet je naartoe hè? Ja. Want wat, wat moet je daar doen? Nou, ik heb afgesproken met iemand die ik een tijdje geleden heb, uh, een tijdje niet heb gezien. Dus uh, vandaag. Dus je hebt een date vandaag? Nog niet helemaal, maar heel even ontmoeten, heel even, ontmoeten, heel even babbeltje maken... en heel wat drinken misschien, maar heel kort. Een leuke meid is het wel. Oh, zeker weten, zeker weten. En hoe heb je dat leren kennen eigenlijk? In de jellinek. Ik zat daar een week in detox en zij was een uh, zuster daar. En uh, ja, eigenlijk mocht dus niet, maar uh, ja, toch heel stiekem afgesproken. Oeh, dus zij zit eigenlijk de baan op het spel met een cliënt, zeg maar, als ik het zo mag zeggen. Um, een cliënt, af te spreken... Ja, zeker weten. Ja, dat klopt. Oké. Okay, uh, even druk. Ik ga even op het verkeervolkje, ja... Uh, mogelijk groen, We kunnen doorkarren. Dus dat, dat vindt ze jou, denk ik, wel heel erg leuk. Als je dat doet, toch? Het zegt wel wat, ja. Het, het zegt, zegt wel wat. wat. Ja. Oh, doe een leuke middag dus. Dat uh, komt wel goed, denk ik. Dat komt wel goed. Uh. Okay. Hey, ik wens je heel veel plezier. Ja. En succes. Dank je wel. Is goed. Doei, doei. Hallo, ik ben Sophie. Hoi, Daan. Hoi, Dan. Hoe ben jij? Jesaja. Kom lekker zitten. Goddels om, hè? want ik rij niet zo goed. Jullie waren lekker aan het, uh, voetballen. Aan het voetballen. Ja. Ben je het vaker samen? Uh, nee, niet ja. echt wel, maar wel soms wanneer we ja. met elkaar gespeeld Oké, okay, gezellig. gezellig. Zijn er dikke vrienden? Ja, ze zijn al vrienden sinds uh, groep 1. hè? Ze zijn nu 10. <laughs> Zo, dat is al een hele tijd. Dat is een hele tijd. niks. Ja, hier gewoon wat zijn jouw plannen voor vandaag? Nou, mijn plannen uh, wachten tot uh, oma thuis komt. Dus gaan we eten en dan gaan we, gaat, gaat hij naar Azadelf en dan ga ik uh, weer voetballen met uh, de jongens. Met de jongens ook voetballen. Dus hij heeft het niet van de vreemde. Nee, gelukkig niet. Ben jij beter dan je vader? Uh, nee, dat niet. <laughs> nou dat komt wel hè. Je haalt er wel een keer in, dat denk ik wel. Ja, training baart kunst, hè? Heel veel training. Hier voor het stoplicht, misschien is dat handig. Groetjes aan nu. de oma. Ja, groetjes, veel succes. Succes Alles met snel. voetballen en uh, ik zie jullie wel over tien jaar op de televisie hè, voetballen? Ja. ja. Afgesproken! Okay. Ja. Doei! Bye. Bye. Yesterday, I was nowhere. in time. Deze is voor alle moeders van uh, Solomon Burke en de Dijk. En het is nu, nu tijd voor de beste TV-tips en downloadtips van deze week met Bart Harleman. Kijkcijfer Bingo. Wat gaan we allemaal bekijken komende week op de televisie en op internet? Kijkcijfer-kenner Bart Harleman, goedemorgen. Goedemorgen, lief. Wat is je eerste kijktip? Dat is uh, gelijk een programma dat vanavond al te zien is op Nederland 2. Um, dat heet Extreem Leven. En dat is een, uh, een driedelige uh, soort documentaire serie over het leven van Natalie Wrighton. Zij, is de, zij was de Volkskrant-correspondent in Afghanistan. Zij heeft drie jaar lang heeft ze in, uh, in Afghanistan gewoond, in Kabul... En uh, zij heeft daar dus verslag gedaan van nou ja, alles wat er in, in zich in Afghanistan afspeelt. Toen zaten natuurlijk de Nederlandse militairen zaten daar nog. Uh, nou, ze heeft te maken gehad met uh, bomaanslagen. Ze is bijna nog ontvoerd geweest door de, uh, door de Taliban. Um, en zij zat daar samen met haar vriend, uh, die ook fotograaf is. En die heeft eigenlijk al die drie jaar ook een soort videodagboek uh, uh, bijgehouden. En dat krijgen we dan nu te zien uh, in, in, in drie delen. Als een soort terugblik op uh, haar tijd toen ze daar zat, hè? Ja, omdat het natuurlijk... Nou ja, zij is natuurlijk... Um, uh, en vrouw, wat natuurlijk sowieso in Afghanistan al een moeilijk werk is. En het is een deel van de wereld waarbij het... Echt heel erg lastig is om te kijken van wie kun je in vredezaam vertrouwen. Hè? Uh, uh, waar moet ik mijn ver verhalen vandaan halen. En het was een, een plek die voor Nederland heel belangrijk was. Juist omdat die Nederlandse uh, soldaten daar zaten. Dus het was een hele veel eisende baan was het. Ja, in de tijd dat zij in uh, Kabul zat is ze ook uh, op bezoek geweest uh, bij BNN Today. ander programma natuurlijk van BNN op Radio 1. Daar heb ik een klein uh, fragmentje van. Uh, meestal ga ik eerst uh, een rondje lopen in, uh, in Amsterdam. Daar woon ik. Ja. En uh, ja, om gewoon te genieten van het feit dat het hartstikke veilig is. En dat ik uh, nooit beveiligers om me heen heb. Geen mensen met mitrailleurs zie. En dan uh, ga ik meestal op het terrasje zitten en een krantje lezen. En lekker genieten van wat voor paradijs Nederland is. Ja. Het is nou, zo'n cliché hè? Maar dat... Het is een ontzettend dat... cliché, maar dat voel je echt dat er een last van je afvalt als je in Nederland bent. Nu is ze dus weer in Nederland en is dat waarschijnlijk wat ze aan het doen is. Maar uh, in het programma gaat het dus over haar tijd in Afghanistan. Ja, en hoe beklemmend dus blijkbaar het leven daar is... als je dus continu mannen met machinegeweren op straat ziet rondlopen... en je de hele tijd over je schouder moet kijken... of er niet iemand met een bomgordel uh, uh, achter je aanloopt. Ja, dat, uh, het lijkt mij bijzonder heftig en ontzettend interessant. Als je geïnteresseerd bent in, in nee, hoe dat in Afghanistan zich, zich allemaal afspeelt... en dan het leven natuurlijk van uh, Natalie Wright en als journalist zelf. Dus het klinkt eigenlijk een beetje als een soort kuifjeverhaal verhaal eigenlijk... maar dan... Uh, maar dan echt. En het is een drieluik. Hoeveel mensen denk je dat er naar de eerste zullen kijken vanavond? Ja, dat is want uh, het is Nederland 2. Het is niet de best bekeken zender die we hebben in Nederland. Uh, dus ik denk dat als er 300.000 mensen naar kijken... dat, uh, dat uh, Natalie al heel erg blij mag zijn. En wat is je tweede kijktip? Dat is, nou ja, dat is een, een programma waar je eigenlijk niet omheen kunt. Dat is natuurlijk het Eurovisie Songfestival. Oh. Het staat weer voor de, voor de deur komende, komende week. Um, we krijgen twee halffinales finales en dan de finale op, uh, op zaterdag. Maar de, de halve finales zijn op dinsdag en op donderdag. En dat is eigenlijk de enige interessante om naar te kijken. Is natuurlijk de, uh, de halve finale waarin Nederland meedoet. En dat is die van uh, dinsdag. En daar doet uh, Anouk mee met het nummer Birds. Nee. Dat is mooi zingen, hè Noek? Ik, ik denk dat dit echt een, een... We gaan of heel hoog scoren, of we gaan nooit meer meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Ja? Dat is volgens mij het enige, enige wat dit jaar kan opleveren. En uh, denk je dat er nog veel mensen naar gaan kijken? Vinden mensen ik het nog leuk? Nou ja, ik denk het wel, omdat nu... We hebben natuurlijk voorgaande jaren hebben we die, die hele, het hele voortraject gehad bij de Trost. Dat dan uh, de mensen moesten stemmen op een liedje of op een artiest. Of weet ik veel allemaal wat. En dat, dat, dat heeft allemaal... Nou ja, dat deed eigenlijk wel een beetje afbreuk aan de Eurovisie Songfestival uh, uh, uh, ervaring. zo maar even zeggen. En nu hebben we natuurlijk... ja Dit is gewoon het nummer waarmee we mee gaan. Bert van Anouk. Uh, ze heeft, uh, zij heeft de zin in. Wat sowieso al volgens mij al heel erg bijzonder is. Uh, uh, het is gewoon een goed nummer. Nederland uh, is enthousiast. Dus ik denk dat het dat het... Uh, dit jaar weer meer mensen zullen worden dan vorig jaar. Vorig jaar keken er het minste aantal mensen ooit naar de finale van de Eurovisie Songfestival. Um, dus als wij uh, gewoon weer doorgaan, de halffinale, want dat is al een prestatie op zich, als we doorgaan naar de finale, dan, uh, dan gaan we zeker een kijkcijferrecord uh, breken. En ik denk dat er uh, dinsdagavond, om 9 uur wordt het op Nederland 1, dat er uh, 2 miljoen mensen gaan kijken. Naar de finale, of naar de halve finale? Naar de halve finale. Halve finale. Ja, want als we het niet, als we het niet halen, dan uh, haken we allemaal af en dan ja. kijken er nog minder mensen naar uh, op zaterdag. Twee 2 miljoen. 2 miljoen. Nou, en dan heb je tot slot nog een uh, download tip voor me. Ja, want ik weet dat jij, jij bent dol op, op sterke vrouwen. Daarom heb ik het net al over Netley Rice <laughs> en over Anouk gehad. En uh, in dat uh, rijtje ga ik even door. Het is wel een science fiction serie, het heet Defiance. Het speelt zich af ver in de toekomst. We hebben, uh, de aardbewoners hebben een, uh, een, uh, een oorlog, de, uh, decennia lang een oorlog gevoerd met buitenaardse wezens. En we zien nu eigenlijk hoe de... Aarde eruit ziet na die oorlog. Dus eigenlijk alles is zo, zo, zo veel mogelijk in puin geschoten. Uh, maar de aarde is nu, uh, hij wordt eigenlijk bewoond door zowel nou ja, gewoon uh, mensen, maar ook door die buitenaardse wezens. En in het plaatsje uh, Defiance, wat eigenlijk zoiets als opstandigheid betekent. Uh, de, dat, de, daar wonen uh, de buitenaardse wezens en de mensen wonen daar eigenlijk samen. Er zijn natuurlijk wel heel veel spanningen, maar zij, moeten, zij proberen daar samen eigenlijk weer een nieuwe start te maken. En um, de burgemeester van het dorp is een vrouw, vandaar de sterke vrouwen. En er wordt gespeeld door Julie Benz, die je misschien nog wel kent uit Dexter, mocht je dat ooit gezien hebben. Zij speelde de vriendin van Dexter, die gruwelijk vermoord werd. Dus mijn, uh, mijn downloadpip deze week is, uh, Defiance is weer als je van science-fiction houdt. Nou, dankjewel Bart. Volgende week, nou, misschien uh, sterke mannen als thema. Ik, uh, ik zal proberen om volgende week een goede mix te doen. Oké, okay, dat is goed. Dankjewel. Tot volgende week. Kijk, cijfer, bingo. Het is uh, moederdag en uh, dat moet natuurlijk gevierd worden. Dus zo meteen uh, gaat Charlie een heel bijzonder ontbijtje maken voor haar eigen moeder. Dit is Natalie in Brullia met Torn. To he, he, like he was dignified. He me what it was to cry.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 Nathalie in Brulia met Thorn. Een hele goede morgen op uh, 12 mei. Het is zondag 12 mei, dus het is een moederdag en dat moet natuurlijk gevierd worden. Ja, Voor mijn moeder alleen al omdat ze gewoon super lief is. En uh, nou ja, daarom is ze voor mij in ieder geval de beste moeder van de wereld. En als ik dan bijvoorbeeld ergens mee zit, dan bel ik haar vooral altijd. Maar ja, het is wel leuk om dan op moederdag eventjes te laten zien dat je ook gewoon heel veel van haar houdt en dat je er ook heel lief vindt. Um, ja, dat maakt voor mij dan de ideale moeder. Maar hoe zit dat eigenlijk bij jou? Ze is heel lief en doet heel veel voor je. Dat ze lief is, zorgzaam en er altijd voor je is. <laughs> mijn moeder ja. is een ideale moeder. Aardig zijn tegen haar kinderen en dus. zo. Ja. Onverwaardelijke liefde. Ik zie mijn moeder meer echt ook als een beetje als een vriendin. En vooral echt de kleine dingen. Dus thuis, lekker koken en gezellig samen tv kijken, daar geniet ik altijd wel. Um, ja, liefde denk ik. Uh, iemand die er altijd voor je is, en die je vertrouwt. Nou, dat als ik thuis kom dat mijn moeder erbij er is er voor me is. En gewoon dat ik uh, dat we als we samen dingen doen. Ja, dat je vrij bent. Uh, dus dat je je kind ziet zoals die is. En niet jouw uh, gedachtes en visies op dat kind gaat projecteren. Uh, nou, heel leuk met je kind te hebben, denk ik. Gewoon lief zijn, leuk en uh, kind laten zijn. Ja, mijn moeder is de ideale moeder, omdat. Ze, um alles voor me doet en niet eens een dankje verwacht. Terwijl het eigenlijk elke dag moet je haar bedanken... omdat ze de liefste moeder is die er is. Nou, Dat is ongeveer waar de ideale moeder aan zou moeten voldoen... volgens de mensen op straat. Um, en een moederdag moet je je moeder gewoon eventjes lekker in het zonnetje zetten. En een ontbijtje, dat lijkt vaak wel de beste oplossing. Maar Charlie van Bienen University is niet zo'n hele goede keukenprinses. Dus is ze bij het Rollende Keukens Food Festival in Amsterdam... om daar aan de koks te vragen... Hoe zij het allerbeste moederdag ontbijtje maken. En ja, dat begint natuurlijk met een goede cappuccino. Rick, jij uh, maakt hier kopjes koffie en verse munt. Eh, zag ik, ik, uh, ik moet het perfecte kopje cappuccino maken. Deze ochtend. Ja. Hoe doe je dat? Ja, goed opschuimen. En dan uh, rustig de tijd nemen om je koffie te maken. Zorg dat de koffie uh, of dat je, dat je melk niet te heet wordt. Want dan schuimt hij niet meer. Dus je kan hem maar tot een bepaald een aantal graden kan je hem uh, schuimen. Maar het mag ook niet te koud zijn, anders wordt de koffie natuurlijk niet lekker. Als ik mijn vinger verbrand onderaan het kannetje, dan is hij precies goed. Dus daar wacht ik altijd op. Heb jij heel veel blaren op je pink? Nee, nooit. Nee, de, net op tijd dat je denkt, nou, ah, nu wordt hij te heet. Nu wordt hij te heet en dan is hij goed. En dan moet je even aftikken en walsen. En dan krijg je een mooi schuim. Gewoon een hele lekker kopje koffie. En dat kan ook thuis hoor. Masha, je moet eigenlijk haar hebben. Zij Dat is Mama Masha. Food truck, mag ik hier een trappetje op? Oké. Okay. Ik, uh, ik loop de... Eat Kate in. Mag ik het zo noemen? zo onaardig. Dit is een hele luxe food truck. Een food truck. En jij bent Mama Masha? Ja, dat klopt. Nou, dat ja. komt super goed uit. Zondag is moederdag. Ik kan niet koken en ik moet het perfecte ontbijtje voor mijn moeder maken. Heb jij een goede tip voor mij? Uh, nou, ik heb hele lekkere brandnetelsoep misschien voor de brunch. Met zeven blad pesto. Allemaal onkruid. Daar heb ik heerlijke dingen van gemaakt. De moederdag is om te vieren dat je een hele lieve moeder hebt en dan geef je er onkruidsoep. Ja, maar heerlijk. En ze wordt er super, super gezond van. Heel bloedzuiverend doet allemaal geweldige dingen voor je. Nou, zoals je fitte moeder wil en je gunt er dat. Nou, dan geef je de brandnetelsoep. Oké, okay, en wat is de gouden tip voor het ontbijt voor mijn moeder? Uh, ik denk passievlucht. Wel lekker fris, verrassend, nieuw. En kan ik daar dan nog iets speciaals mee doen of moet ik hem gewoon doorsnijden met een lepeltje uh, erbij? Een beetje ananas, een beetje mango, beetje munt, uh, sinaasappel door de blender. Ik heb mijn koffie en ik heb mijn uh, brandnetelsoep. Nu alleen nog iets, uh, iets stevigs, iets hartigs. Uh, nou, wij maken gekleurde pannenkoeken. En ik denk voor een ideaal moederdagontbijt... Uh, een mini-mouse pannenkoek. Jij kan een mini-mouse pannenkoek maken. Zeker weten. De beste. Oké, okay, hier voor mij ligt een pannenkoek in de vorm van een autootje. En hij is roze, knalblauw, geel, paars zit erin en een beetje wit. Hij heeft zelfs achterlampjes en een antenne. Is dit gewoon een pannenkoekenmix? Of? Uh, dit is gewoon een pannenkoekenmix. Met een klein beetje kleurstof. Heb jij nog wel een goede tip voor uh, Moederdag uh, een ontbijt? Een hele mooie mama pannenkoek maken met hartjes erbij. En uh, alles erop en eraan. Alle kleuren. Oké, okay, nou ik ga denk ik aan de slag met de kleurenpannenkoek voor Moederdag. Want ik vind dit eigenlijk toch wel het aller, allerbeste ontbijt wat ik uh, hier tegen ben gekomen. Ah, ja, dat vind ik heel goed om te horen. Perfecte cappuccino, brandnetelsoep. Gekleurde pannenkoeken en een stukje passievrucht. Nou, ik denk dat mijn moeder heerlijk gaat smikkelen. Ja, en ik denk ook dat ze enorm verbaasd is als ze een gekleurde auto pannenkoek op het bordje ziet. Maar uh, ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Vandaag in Start kom ik erachter dat je als man echt daadwerkelijk anders behandeld wordt dan als vrouw. Ik merk zelf wel dat uh, nu ik overkom als jongen of als man, dat ik veel beter behandeld word dan ja? toen ik nog meisje of vrouw was. En Daan die kwam erachter dat uh, landrovers niet alleen voor oude mannen zijn. Het zijn niet alleen oude mannen die hier met, hun, uh, met een grote landrover komen, maar ook gewoon uh, gezinnetjes met kinderen. Wat vind je nou zo mooi aan die grote auto's? Je kan, je kan er alles mee doen. Um, ik vind het uh, geluid van landrovers heel mooi, de V8. Dat is echt mijn type, V8. <laughs> En Ilan uh, werd uh, tijdens zijn luchtballonvaart telkens onderbroken. Heel vervelend. We vliegen nu over de bomen. Ben je niet bang dat je in de bomen terecht komt? Nee, we hebben de ballon volledig onder controle. Uh, we proberen uh, bo hoogte over deze bomen te gaan. En dan hier achter deze bomen zo laag mogelijk boven het veld uh, zakken. Zodat we zo min mogelijk wind hebben. Ja, ik ga vandaag uh, naar mijn moeder toe natuurlijk voor moederdag. En uh, ze gaat heerlijk asperges maken. Uh, ik hoop dat ze niet luistert. Ze krijgt een fotoboek van haar vakantie in Frankrijk. En het zou jammer zijn als ze dat nu al gehoord heeft. Zometeen, dit is de zondag met Kiva Alouche vanuit de Oostvaardersplassen. Dit was Start, tot volgende week. Start de veiling van Staatsbosnatuur. Zie daar Vroege Vogels steunt de actie van de Partij voor de Dieren om zoveel mogelijk hectares te kopen. Ja, 6000 voor die meneer met het jagershoedje. Maar in deze uitzending ook gekke spechten, kikkers, een duurzaamheidskampioen, natuur zonder drempels. En een tuinreservaat van een halve hectare. Straks van 8 tot 10. Radio 1. Vroege Vogels. Verkocht.